1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft de plannen voor een missie naar Afghanistan op een aantal punten aangepast. De Afghaanse politiemensen, die door Nederlanders worden getraind, mogen niet worden ingezet als militair. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken wil daarover afspraken maken met de Afghaanse autoriteiten. Minister Hillen van Defensie is bereid de training van de Afghanen te verlengen, van zes weken naar zestien of achttien weken. Hij beloofde ook dat de Nederlanders in de loop van het jaar in betonnen gebouwen worden gehuisvest in plaats van in tenten. Komende ochtend tien uur krijgt de Kamer een brief met de toezeggingen... en daarna bepalen de Kamerleden hoe er verder wordt gedebatteerd. De Ierse regeringspartij, Fianna Foyle, heeft oud-minister van Buitenlandse Zaken Martin... gekozen als de nieuwe politieke leider. Hij vervangt premier Cowen, die afgelopen week einde opstapte... na aanhoudende kritiek op zijn functioneren.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 Dan het weer nog vannacht bewolkt en overwegend droog. Het koelt af naar min 1 tot min 3 graden. Overdag een droge en vrij koude winterdag met geregeld zon... een matige noordoostenwind en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Ja, het is een gedichtenacht bij ons. En dat omdat nacht het thema is van de gedichten dag... die vandaag weer in Nederland en Vlaanderen georganiseerd wordt. En in het komende uur is het woord aan u. Want wat vindt u het mooiste gedicht dat over de nacht geschreven is? Of wat is het mooiste lied over de nacht dat u kent? Of wie weet, dicht u zelf wel en heeft ook u zich laten inspireren door de nacht? In alle gevallen kunt u ons bellen op 0800 112 0800 dat is ons gratis telefoonnummer. En uw mail is welkom op Kazaluna casaluna.ncrv.nl En eh, naar goede gewoonte heb ik ook weer de mooiste liedjes... uit mijn eigen platenkast meegenomen... Liedjes over de nacht natuurlijk. En zo zingen bijvoorbeeld vannacht Ramse Shafi, Gerry de Mol, Eva de Roveren... en Alex Ruka over de duisternis van de nachtelijke uren. En we krijgen al een gedicht binnen hier op uit casaaluna.ncf.nl. Een gedicht van Pieter Christian Paardenkoper. Een gedicht uit de bundel Nachtwoorden. Het zijn uh, zijn eigen woorden, die nachtwoorden. Psychopaat, zo heet het gedicht. Gedragen door de wind vertrekt hij naar de oorsprong aller dingen... De nevel blijft gedwee achter de neonlampen dralen, waar onwetend vee wordt bespied door een kil winterlied dat zwijgend de maan onthult. Hem wacht het oude welkom. De reiskoffer is nog warm van het huiswaarts keren. En de manische psychopaat ontvlucht het overvolle huis waar hij de muren heeft bekrast. met ongrijpbare diepzinnigheden. die zelfs de kroegbaas hoofdschuddend. met oude kranten overnieuw behangt. De pijn moet ondraaglijk zijn. Nee. Ik moet het anders lezen, excuus. De pijn moet ondraaglijk voor haar zijn... om niet te weten waar hij haar die nacht zou brengen. Een gedicht van Pieter Christiaan Paardenkoper. Psychopaat uit zijn bundel, nachtwoorden. Ook uw woorden over de nacht zijn van harte welkom. 0800 1121 of casaluna.ncrv.nl En dit is misschien wel het allermooiste liedje... dat in Nederland over de nacht gemaakt is... Een van de allermooiste liedjes vooruit, Ramse Shafi. Het is stil in Amsterdam. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn aan slapen. Mm. De en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die gaan van verlaten straten. Om zomaar, hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar, hardop.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 de mensen zijn gaan slapen. Shafi, stil in Amsterdam. Ivar, goeienacht. Goeienacht. Ivar, je hebt een gedicht over de nacht geschreven? Ja, toevallig. Dus aanhalingstekens. <laughs> ik was een beetje geïnspireerd door het verhaal wat verteld werd. Uh, oké, okay, ik ben benieuwd welk gedicht uh, die inspiratie heeft opgeleverd. Ja. Oké, oké. Het is niet helemaal gecorrigeerd normaal, dan doe ik nog wel een klein beetje... Maar je dus hebt het ook net vandaag... in het vorige uur geschreven. Dus ik bedoel, dat vergeef ik je dat je het niet gecorrigeerd hebt. Ja, nee, daar heb ik het meer over de hem en haar uh, vorm van uh, bepaalde woorden. Maar ik nog niet weet of het uh, op, zeg maar, uh, onzijdig of vrouwelijk is. Oh ja, ja. Dat, ja. Uh, dat, daar moet je maar even op uh, maar even schuldig blijven. Daar luisteren we even overheen, Ivar. Is prima. Ga je gang. Gedwongen nachtrust. Ik weet mijn plek in het bed te veroveren. Maak gebruik van het gebrek aan zicht... ...omdat de zon niet meer kijkt door het raam. Zodat ik het kussen verras met mijn hoofd. De matras dwing ik door te buigen. Ik onderwerp de deken en vraag hem mij volledig te bedekken. Kalm kom ik op adem en weet zo mijn rust te pakken. Buiten mij om gaat de strijd verder... ...want als ik ontwaak, ligt het laken... Gebrekkig aan het voeteneind. De deken is uit bed gevallen. Gestorven, want hij ademt niet meer. Het kussen smakt van mijn nachtzweet. Kust me een goedemorgen. De haan kraait buiten. En ik geef gehoor door op te staan. Het spiraal swingt terug in horizontaal. Ik loop rechtop. De slaapkamer uit. Mooie beelden over de nachtrust. <lacht> Juist. Ivar, dankjewel voor je gedicht. Ja, dankjewel. Goeienacht nog. Ik luister verder. Doei, doei. Leuk dag. Ja, uw gedichten over de nacht zelf geschreven. Of gedichten van anderen die, die u mooi vindt. Het mag ook liedjes zijn over de nacht die u mooi vindt. Over al die gedichten, over al die liedjes, over al die teksten, u kunt ons bellen. 0800-1121 in de Casa Luna Gedichtennacht. 0800-1121 of casaluna.ncrv.nl. Goeienacht, meneer De Vries. Ja, ik heb tien regeltjes. Ja. En gij erboven staan, gaat het zelf geschreven. Ja? Een andere sfeer. Een andere sfeer, zo heet uw gedicht over de ja. nacht. Gaat Een u Een andere sfeer. Waar het nooit meer avond of nacht is. Waar de bloemen altijd in bloei staan. Waar de mensen allemaal echt van elkaar houden. Waar niemand zich eenzaam of alleen voelt. Waar geen kwaad meer bestaat. Waar God alles in alle welzijn wil zijn. En waar het licht van de eeuwige die om ons geeft en van ons houdt, ons zal blijven omgeven met dat licht dat de duisternis verdrijft en warmte geeft. En dat licht dat schijnt sterker in de nacht, zegt u meneer de Vries? Ja, het licht van, van, van die eeuwige, dat is sterker dan de duisternis. De duisternis verdrijft en het warmte geeft. Dat is in ons leventje vaak zo'n koude drukte. Er is, mm -hmm. niks, er is niks aan. Nee, nee, nee. En als het dan donker om je heen is... dan is dat lichter als troost. Ja, dat licht van de ons geeft en van ons houdt. Meneer de Vries. Ik heb nog een klein stukje. Ja, ja, gaat uw gang. Het huis zonder muren. Waar mensen van het oosten en het westen... het noorden en het zuiden zich thuis voelen bij elkaar. Waar de zon en de maan en de sterren... zorgen voor de verlichting en verwarming. Waar de Joodse mensen, de katholieke mensen de protestanten en de mensen van alle allures zich thuis voelen, om in vrede en vriendschap en dat helpen bereid met elkaar leven... en bereid zijn elkaar een hand te geven. Heb je een beetje kracht van boven nodig? Dat de Heer je mag zegenen en wees een zegen voor allen met wie je verbonden bent. En ik wens je nabijheid en kracht om met alles. En zo bladerden we in het denkbeeldige bundeltje van meneer de Vries. Meneer de Vries, dank u wel. Ja, ik heb echt... En een goede nacht nog. Ja. Wij gaan naar een volgend gedicht als u het goed vindt. Een Twitter gedicht van Auke. Auke heeft gemaakt: De nacht met zoveel woorden, maar met geen pen te beschrijven. Zonder de nacht zal geen dag beklijven. Ben, goede nacht. Vriendelijk goede nacht. Vriendelijk goede nacht ook voor jou, zal Ben. Ga ik uh, gelijk maar beginnen? Heb je ook een eigen gedicht over de nacht of heb je andermans gedicht? Ik heb zevenduizend. Uh, 7000 en ik heb de allermooiste trui gezocht. 7.000 gedichten heb je op je naam staan, Ben. Zo. En is het het mooiste gedicht dat jij ooit over de nacht hebt geschreven? Die, uh, nee, het allermooiste gedicht die er nu aankomt. Ja? En het gaat over de nacht, Ben? Nou, dit kan s'nachts ook gebeuren. Oh, nou, ik, ik zit er klaar voor. Ze, gommelde, ze schommelde op een schommelstoel. Van tijd heeft ze geen notie. Ze schommelt ritmisch heen en weer. Het ritme van een emotie. Totdat hij plotseling binnenkomt. Met in zijn rechterhand... een bosje bloemen geplukt uit eigen duin. Verpakt in een oude krant. Dankbaar neemt ze het bosje aan. En zet ze in een vaasje. En daarna loopt ze naar de keuken toe... En haalde praak voor het baasje. Ben, dank je wel. En een goede nacht nog. Dag Ben. Goeie nacht. Fijne uitzending. Dank je. Dag. En we kregen ook een mailtje binnen van uh, Rits. Rits is onze vroege wereldnieuwscorrespondent in Berlijn. En hij is uh, Kazaluna trouw gebleven. Hij luistert nog uh, met enige regelmaat. En hij heeft een gedicht van uh, Rainer Maria Rielke uitgezocht over de nacht. Wir in den ringenden Nächten, wir fallen von Nähe zu Nähe und wo die Liebende taut, sind wir ein stürzender Stein. Gedicht uit 1922, ontstaan in Château de Museau in Zwitserland. En ook schrijft Rits nog, die nacht van de groep weerzint Helden... is zo ongeveer het mooiste lied over de nacht dat ik ken. Ik geloof zelfs dat jullie het gedraaid hebben... in die uh, gedenkwaardige afscheidsnacht... ter ere van alle Nederlandse wereldnieuwscorrespondenten in het buitenland. Een warme goed ontvangen wij nog van onze voormalige correspondent in Berlijn, Rits. En wij groeten hem warm terug, Rits. En dankjewel voor jouw nachtgedicht, in dit geval van Raina Maria Rielke. He. Heb ik nog een heel mooi klein liedje wat zich s'nachts afspeelt. Een liedje van Gerry de Mol en Eva de Roveren. De laatste die kent u misschien van uh, een aantal soloprogramma's in het theater. Of misschien van die hit die ze hier gescoord heeft ook. Fantastisch toch. Gerry de Mol is een Vlaamse uh, muzikant. En Gerry en Eva uh, gingen uh, een paar jaar geleden samen op tournee met de voorstelling Kleine Blote Liedjes. En dit is zo'n klein, bloot, ontroerend nachtliedje. Ja, ik weet het is midden in de nacht ik kan ook niet slapen, ik heb aan van alles al gedacht. Ik had een droom of zo verwacht, maar ik lach me te vergapen aan hoe stil de wereld was. En ik vond. Dat je een zang was. slapen. Ja, als u ook niet kunt slapen en u dicht over de nacht en u wilt dat gedicht bij ons lezen, u bent van harte welkom op 0800 1121 of op casaluna.ncrv.nl. Maar u mag ons ook bellen of mailen als u een heel mooi gedicht van iemand anders kent of als u een mooi liedje kent over de nacht wat we misschien voor u kunnen draaien. Ook dan kunt u bellen 0800 1121 en mailen dat kan dan natuurlijk ook en dan is ons mailadres casaluna.ncrv.nl. Bob, goedenacht. Ja, nacht. Bob, ja, heb jij ze? ik heb ze in jullie programma. En ik, uh, ja. ik hoorde nou toevallig over gedichten en nou daar heb ik er heel hele hoop geschreven. Mm -hmm. En met name in mijn jeugd, omdat ik ja, een heel emotioneel mens ben. En soms kan je die gevoelens moeilijk verwerken. En als je ze dan opschrijft, dan kan je ze beter verwerken. Het is ook een manier van uiten. Mm -hmm. en, en heb je ook over de nacht geschreven in je jeugd? Ja, en dat toevallig, dat schoot er binnen. Dus ik denk, nou, ik zal ze even bellen. Dat is een gedicht, Wat staat hier zelfs nog van vijf januari, dat was het nog koud toen, geloof ik, 1981, dus kan je nagaan. Hoe oud was je toen, Bob? 81, nou, toen was ik... Uh, ik ben van 62, dus reken het maar uit. Dan ben ik uh, 18... Uh, ja, 18, 19, ja. Inderdaad, een, een, jonge 80, dus, ja. Ja. een jonge dichter. Een jonge dichter. En waarover dichtte die jonge Bob toen? Nou, dat, dat ging toen in die tijd dat ik me wel eens eenzaam voelde... en niet begrepen voelde. Dat heb ik vaak gehad en... Uh, maar ik had toch altijd wel steun van, uh, van mijn geloof. Mm -hmm. En het geloof, daarin komt het beeld van de herder naar voren. Mm -hmm. De herder is dan voor mij Christus. Ja. En uh, het toevallige is dat ik altijd uh, ook geïnteresseerd ben in, de, in de astrologie, de sterrenkunde. Omdat ik ook zelf natuurkunde geef en alles. Ja. En die hebben ook een sterrenbeeld, die heet Orion. En dat is de herder. Oké. Okay. En die zie je aan de hemel staan dan. Dus die twee uh, uh, uh, gegevens komen dan heel mooi samen. Die komen dan in dat gedicht samen. In dat gedicht, ja precies. Uh, Wilt je ons uh, lezen, Bob? Ja, ik zal het uh, proberen goed voor te draaien. Heel graag. Titel is Orion. Nou, pas niet verrassend. Langzaam trekt de wereld donkere nevels aan mij voorbij. De avondschemer dooft de nacht. De sterren komen en vallen. Zag sneeuw de eenzaamheid haar vlokken in mij vast... In het zuiden gaat de passaat, de bolwind komt en vriest. Deze nacht fonkelen mijn dromen. De noorderster wordt werkelijkheid. De herder Orion wordt bevrijd. Maar de lege straten, waarop de maan haar zachte licht wit bestrooit, zijn vol van leed. Werkelijkheid. Wat een mooi gedicht voor een 18-jarige, Bob. Ja, dat, ik heb toch een beetje talent nog. Ja, ja en je schrijft nog steeds? Nou, eigenlijk niet zoveel meer, nee. Met je, zegt dat je heel veel geschreven hebt. Waarom schrijf je dan nu niet meer? Nou ja, omdat ja, het leven gaat. Je, je gaat toch. Je leert je emoties verwerken. Je hebt, ik heb bijvoorbeeld wel een gedicht geschreven. zes jaar geleden ook voor mijn moeder. Toen mijn moeder overleed. Mm -hmm. Dus ik, ik doe het nog wel. Maar het is, toen was het echt een. Ja, een soort van. Net wat ik zeg, het lijkt wel een soort must. Ja, je, je, het, je dicht alleen maar als je. Emoties je moest op papier zetten. Ja, ja dan. Dan heb je inspiratie. En ja, het overlijden van je. je moeder is natuurlijk ook zo'n moment ja, dat, dat je, je moet schrijven dan. En dan ga je ook schrijven. Ja, ja, ja dan moet uh, er een nou emotionele ja, drang zijn. Op de begrafenis ook voorgedragen. En dat vond ze ook prachtig. Hè. Ja, ja. Dus zolang er een emotionele drang is, dan schrijf je. En, en als ja, het leven ja, aangenaam ja, verder kabbelt. en zolang het. Kijk, ik heb het ontzettend onderwijs en ik heb ontzettend druk. En dan, ja, dan kan je ook je emoties toch wel met je collega's ook delen. En ja, ja, ja. En dan is het Ja, En dat is dicht niet nodig. Ja, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Nou, dit was een mooi gedicht van je... Is dat nog dicht trouwens ook in een bundel verschenen, Bob, of niet? Nou, ik moet het nog een keer bundelen. Dus ja. meer, ik heb meerdere gedichten. Ja, zou ik zeggen, eens naar kijken. Het was dus een mooi gedicht van toen je nog uh, toen, ja, toen je 18 was, hè? Ja, want ik ben begonnen eigenlijk op de, op, op de middelbare school toen ik een jaar of 16 was. Ja, ja. Nou, als je op je achttiende dat soort gedichten kan maken... Dan, dan heb je vast daarna nog veel mooiere gedichten gemaakt. Ja, Dit was onze een 4 4 3, 3 hoor. Het is echt klassiek. Ja, ja, precies. Ook nog, ja, absoluut. Bob, dankjewel. En een dan goede nacht ik, nog. Uh, ik ben de andere dichters die luisteren ook nog veel succes toe. Ja, we, ga, we gaan eens kijken wat voor mooie poëzie we allemaal nog te horen nou, ja, krijgen. maar Ik zeg, het is een mooie vorm ook om iets, iets aan andere mensen toch de gedachte te geven... maar ja. ook om, om jezelf te bevrijden, eigenlijk... eigenlijk dat, dat is eigenlijk de oorsprong van, mijn, uh, van mij geweest. En ik denk dat wel hoop dicht is dus dat uh, datzelfde geldt ook. Ik, ik ga dat eens eventjes nagaan uh, bij, bij de mensen met wie ik nog ga praten. Bob, dankjewel. Is prima. Hey, succes met je programma hoor. Dankjewel. Dag Bob. En bedankt hoor. Dag. Doei. En ik kreeg ook een mailtje binnen van uh, Jos Matti En Jos maakte... Nacht, dag zon, maatressen van de zee, tot morgen. Kort en krachtig. Harry, goedenacht. Harry, jij hebt een gedichtje uitgezocht van Annie M. G. Schmid, hè? Ja. Welk ik gedicht ben is dat? Wel een gedicht te lezen, maar geen gedicht te schrijven. Nee, nee, nee. En wat voor gedicht is het van Annie M. G.? Uh, vier uur smorgens heet het. Laat eens horen. Uh, ja. Waarom is er geen club van slapelozen? Men is zo eenzaam als men wakker ligt. Kijk, aan het voeteneind zit mijn neurose... en ziet mij aan met een bedroef gezicht. Ik heb s'nachts altijd zoveel te betalen. Veel meer dan overdag. En ik ben bang voor oorlog en voor ziekte en voor kwalen. Ik tel de friemeltjes op het behang. En ga vergeefs in mijn bewustzijn dreggen of ik daar iets plezierigs vinden kan. Zou het helpen als ik versen op ging zeggen van Willem Kloos. Vooruit, daar gaat hij dan. Ik ween om bloemen in de knop gebroken. En voor den uchten van hun rom-tom-tom. -tom, ik weet om dingen die niet zijn ontloken, En verder toe. Waar weende Willem om? Op dit uur kan men zich tot niemand wenden. De telefoon slaapt leunend aan de muur. De boeken, liggen, uh, de boeken slapen moe van hun ellende. En alle mensen slapen op dit uur. En alle kindertjes in hun pyjama's en alle vogeltjes in het plantsoen, De zeehonden in artes en de lama's, ze slapen. Er is niets met ze te doen. De uilen slapen niet, heb ik gelezen. Maar hoe krijg ik een uil in dit vertrek? En ook dan nog. Als elder eentje wezen, hebben we dan wel stof voor een gesprek. Wat ben ik wakker. Oh, wat ben ik wakker. En om mijn herte dat niet werd verstaan. Hé, hey, dat was het. Kloos was ook een stakker. Is het nou nog geen tijd om op te staan? ja die blijft toch een van onze allerbeste dichteressen. Het, het heeft iets zwaars en aan de andere kant wordt het ook met zoveel ja, het het ironie ook. gebracht, hè? Ja, geweldig. Ja. Ja. Zeg, ja. herken je er iets in ja, uit uh, heeft een dit gedicht? Ja. Ik heb het niet vaak, maar het is wel heel herkenbaar. Als je een keer niet slaapt, dan ga je echt ook aan dingen denken dat je denkt van: hou op, ga slapen. Ja, Ja. En maar Arnie... dat lukt dan niet. Nee, nee, nee. En zeker niet als je dan ook nog uh, wordt opgeroepen... om uh, gedichten over de nacht uh, met ons te delen. Nou, maar ik, ik, ik ben geen vroege slaper. Ik ga even okay. in bed en dan slaap ik zo. Oké, okay, dus uh, als je gaat liggen, meestal dan slaap je goed. Okay. En anders moet je maar even aan dat gedicht van Annie M. G. Schmid, uh, denken. Ja, precies. Harry, dankjewel. Oké. Okay. En een goede nacht. Dag. Ja, ook een goede nacht. Dag. Ed, goede nacht. Ja, goede nacht. Dag Ed. Goedenacht. Ja, goedenacht. Dag Ed. Heb jij een uh, favoriet nachtgedicht... Nou, het is een hele korte, maar even iets vooraf. Ja. Het lied doet mij namelijk denken dat wij nog een strandhuisje hadden... op het strand in, in muiden. Mm -hmm. En het was uh, een, een heldere nacht. En dan zag je die wolken... die zag je oplichten tegen de kant van de maan. Dat was net wit satijn. En Mooi beschreven. Was, ja. En onder het borreltje... Toen dacht ik, en het liedje speelde ook op de radio wat we aan hadden... De Nacht Set In, Night in White Set In. Dat kan geen toeval zijn, hè? Dat dat liedje net gedraaid werd op dat moment, toch? Ja. Van de, de Moody Blues. Nacht Set In, in White Set In. Dat is een zeer romantisch lied, is dat. En, en dan had ik een verzoekje of je die wil draaien. En dan ben jij weer even terug in dat strandhuisje, Nee, Ik ben even weer terug en dan zie ik het weer zo... Die kabbelende golven hoor ik. En dan zie ik zo die witte wolken als satijn voorbij gaan. Niet satijn. Het droom terug. Denk terug aan die nacht. Want hier zijn de Moody Blues. Dankjewel. Hartstikke Tommy. in white satin, Never reaching the end. Letters I've written.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 En het was weer even terug in dat nachtelijke strandhuisje... dankzij de Moody Blues en Nights in White Satin. Anne, goeienacht. Dag, met Anne Makinje. Ik uh, heb een uh, gedicht van Gerard Reven. Over de nacht? Over de nacht, ja. Laat het horen, Anne. Het is vrij kort en de titel is Droom. En uh, schrijft daarin... Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder... ...eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin zij met de dood wandelde... ...verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om, die pasten bij haar jurk. Anne, dank je wel voor dit gedicht van Reven. Ja. En een goede nacht nog. Oké. Okay. Van Anne naar Pim. Dag Pim, goeienacht. nacht. meneer Helko En uh... Klein gedichtje, uh, deels van mezelf en een, geïnspireerd op Pierre Kemp. Ja. En daar heb ik het ook een beetje van overgenomen. Een ja. beetje van gestolen. Een nacht vol doem valt over mijn gedachten. En mijn ledematen, die mij al krom doen gaan, missen de kracht om over de wanhoop te springen. Hun wanstalt doet mij nu zo breekbaar aan. Al mijn jaren ben ik kind gebleven. En zo wil ik ook verder blijven leven. Maar zal het gaan. Mooi ook met die klok op de achtergrond. Die, die, die versterkte eigenlijk de boodschap van dit gedicht, hè? Ja, het is een beetje een, een figuurlijke nacht meer. En uh, geschreven in een tijd dat het, uh, dat het me niet zo goed ging. En daar ben ik gelukkig weer uit. Mm -hmm. En uh, geïnspireerd op het gedicht Avondrood van Pierre Kemp. Omdat ik dat een uh, hele mooie dichter vind die met weinig woorden... Uh, veel, uh, ja, veel emotie en veel, ja, veel uh, weemoed en, en heimwee kan neerzetten. Ja, een van onze uh, bellers, ik, ik geloof dat het Bob was... die zei, ja, ik dicht vooral als ik uh, uh, de emotionele noodzaak voel. Als ik echt iets kwijt moet. Gaat dat voor jou ook, dat je, dat je eerder dicht als, als je iets van je af wil schrijven? Ja, dat klopt. En Ik, ik doe het de laatste tijd uh, veel minder, omdat ik uh, te, dan te druk heb... Maar dit kwam naar aanleiding van het thema weer terug. En uh, het, uh, het afgelopen jaar heb ik ook weer in zo'n periode gezeten dat het uh, wat minder ging. En dat ik dus letterlijk uh, me, ja, beperkt werd door mijn lijf. Terwijl ik in feite diep in mezelf wel als een, als een jong kind verder zou willen leven. Maar ja, dat gaat natuurlijk uh, lang niet altijd in deze maatschappij. Je moet ook uh, je als volwassenen gedragen. Ja. En dan zit je dus een beetje... Ik, dat gedicht van... Uh, het drukt dus een beetje het de, de, ja, dilemma uit, de, de, de, het, de, de discrepantie tussen die twee uh, dingen. Dat je je lichaam eigenlijk niet mee wil, terwijl je geest uh, nog heel kinderlijk wil blijven... en ja. in feite nog heel jong is. Ja, ja en, die en die klokt uh, dan op de achtergrond als, als, als uh, teken dat die tijd maar door blijft gaan, hè? Ja, ja, inderdaad. Het, uh, en en uh, wat ik er wel van heb geleerd, dat, je gewoon dat, het, dat de tijd een van de meest kostbare dingen is... En uh, dat je dat heel goed moet gebruiken, want het, het vliegt voorbij. Ja, ja, ja. Pim, dankjewel voor jouw gedicht geïnspireerd op werk van Pjek. Ja, graag gedaan en een goede nacht. Goede Dag Pim. Dag. Dag. Dan krijg je ook nog een twittergedicht van H. Vlugger. En dat luidt, voor een goede nachtrust wacht mij een besluit. Wanneer zet ik die radio nou eens uit? Nou, meneer Haaflugger, nu even niet, want uh, ik uh, heb nog een ander leuk liedje uitgezocht over de nacht. Want de nacht is rustig en is eenzaam en is beschouwend... En het stemt een beetje melancholisch. Maar zo'n nacht kan natuurlijk heel broeierig zijn. En eh, kan, kan, kan vol van snelheid en, en onvervuld verlangen zijn. Of van ongeduld om iemand te zien, bijvoorbeeld. En daarvan getuigt bijvoorbeeld dit liedje van Alex Roeka. Nachtrit naar Antwerpen. Het is een liedje van zijn cd, Beet van Liefde. Een reeks liedjes die samen het verhaal vertellen... van een eh, overspelige, maar onontkoombare liefde in Antwerpen. Nachtrit naar Antwerpen. Snel op weg naar die enige liefde. Oh, het is al laat en het asfalt donk. Alex Roeka, een nachtrit naar Antwerpen van zijn cd Beet van Liefde. Inmiddels is er alweer een nieuwe cd verschenen van Alex. Zachtaardig vergooid, zo heet die cd. Dat is ook de titel van zijn nieuwe voorstelling. En die is bijvoorbeeld komende vrijdag te zien in Voorburg. Luc, Luc Helvoort heeft speciaal voor Gedichtedag 2011... een gedicht geschreven over de nacht. Hij heeft er ook een foto bij gedaan. En op de foto zie je een uh, schaarsverlichte fietspad. Dat, dat lang en recht is, zo te zien. Het gedicht van Luc luidt als volgt. Eilend vernacht de tijd. Het fietspad hoopvol uit. Lumineuze lichtbollen wentelen de weg strepen strak. Groen en rood dansen om en om de angstpolka weg. Veilend vannacht de tijd, elke tel miniem. glimlacht het hemelgezicht, alles gloedvol vooruit. Mooi. Mooi gedicht, tegen van Gedichtedag 2011, van Luc Helvert. Eens even kijken. Uh, dan is er een gedicht van Rietje. En dat wil Rietje volgens mij ook graag zelf voordragen. Rietje, goedenacht. Goedenacht. Rietje. jij hebt een eigen nachtgedicht. Ja, ik heb eerst zitten genieten van Alex Roeka, want dat, die vind ik, daar ben ik echt een fan van. Kijk eens aan, heel goed. Gaaf, hè? Leuk, hè? En dit was wel ken... zijn mooiste programma, hè? Ik, ik, ik ken alleen van de cd's. Oké, okay, dit was de, ook zijn mooiste cd, vond ik. Ja, ik heb een van zijn eerste cd's van uh, Noem het Geen Liefde. Oh, ja? Dat vind ik wel zo gaaf. Ja, dat is ook mooi. Maar hij heeft er veel. ja. Maar jij hebt ook een gedicht. Ja, dat heb ik toen ik niet meer werkte. Vond ik het eigenlijk allemaal een beetje zinloos. Ja. En toen kwam dit in me op. Vannacht heb ik mijn eigen dood bekeken. Ik lag er niet mooi bij. En dat deed evenzeer. Verkrampt van pijn met opgetrokken knieën. Alleen, ik ademde niet meer. Toen ben ik langzaam weggegaan. En mijn gedachten heb ik meegenomen. Alleen mijn dode lichaam liet ik daar... Met al mijn ooit gedroomde dromen. Ik voelde niets. Geen pijn en geen verdriet. Een lichaam, achteloos vergeten in een kamer die niet langer meer bestond. Een leven zonder zin geleefd, versleten. Ik was alleen nog maar een enkele gedachte. Ooit had ik in iets groots geloofd. Hoe zinloos was dit? En ik wachtte tot ook dit laatste denken was gedoofd. Rietje, uh, hoe is het nu met uh, de zin van je bestaan? Uh, perfect. Ja? Ik heb een geweldige hond. En uh, nee, ja, dat, dat heb je dan zo in de nachtelijke uren. Ik ben een nachtmens. Ja. En, uh, en dan, ja, soms, soms heb je dat. Ik ben eigenlijk heel optimistisch, hoor. Maar je hebt wel eens van die dagen, toch? Ja, dat het even niet gaat, of dat je even afvraagt waarom doe ik dit allemaal. Ja, en, en, jij, en ja, dat heeft wat heeft het voor zin? Wat ik allemaal ja. gedaan heb. Want straks ben ik er niet meer. Dat is ook goed, maar... En jou overviel dat vooral ook op het moment dat je, dat je ineens niet meer werkte. Ja. Ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het nu weer helemaal naar mijn zin... Ik had het toen ook naar mijn zin, maar je hebt dat wel eens, dat je... Van die gedachten in je opkomen. En die gedachten heb jij poëtisch verwoord. Dankjewel dat, uh, dat je die uh, woorden met ons wilde delen, Rietje. Oké. Okay. En een goede nacht. Ja hoor, hetzelfde. Dag. Dag. Uh, via de mail, via casaluna.ncrv.nl uh, kreeg ik een gedichtje van Daniëlle. Uh, Ze schreef het op uh, 29 juli van het afgelopen jaar om 1 uur s nachts. Op de daken het schijnsel van de maan. De portier van de auto wordt net iets zachter dichtgedaan. Alle parkeerplaatsen zijn nu bezet. Iedereen is thuis en de meeste al lang naar bed. Zelfs de buurman heeft zijn hond al uitgelaten. Heeft het blaffen op dit nachtelijke uur achterwege gelaten. De lichten in huis zijn bijna overal gedoofd. Slechts alleen de buren van schuin achter ons worden door een huilende baby van een rustige nacht beroofd. De schommel in de speeltuin hangt stil en voor heel even is de wereld zoals ik wil. Een uh, nachtgedicht van Danielle. Max, goedenacht. Hallo, goedenacht. Dag Max, je hebt ook een gedicht gemaakt over de nacht? Ja, nou ja, het is, het is de eeuwige nacht hè. En wat bedoel je het, met de eeuwige nacht? Het is een gedicht van een dode, zo heet het. Mm -hmm. En dat gaat als volgt. Nu de tijd is stil gaan staan... en ik haar niet meer kan bewaren... is één dag gelijk aan duizend jaren. Dat is mooi. Ik wil hem nog een keer horen. Wil je hem nog een keer horen? Ja. Nu de tijd is stil gaan staan... en ik haar niet meer kan bewaren... is één dag... Gelijk aan duizend jaren. Mooi gedicht. Krachtig, kort, mooi. Max, dankjewel. Oké. Okay. Dan naar een gedicht van Marnix H. Simonis. Slapeloos heet het. Daar ligt mijn lijf, mijn leden, loom voor heel even tevreden. En daar mijn hoofd met ogen wijdt, een bron die niet wil drogen. Het denken stroomt en dwingt steeds te verliggen. Zaagt en zingt de lakens van mijn slaap. Terwijl de wereld schuil gaat onder zeil. In het niets komt alles tegelijk. In mijn eenzame koninkrijk vecht ik een moedeloze strijd... om mijn slaap en sterfelijkheid. Een nachtgedicht, slapeloos heet het, van Marnix H. Simonis. Kobi, goeienacht. Hallo. Kobi, jij bent echt meteen aan het dichten geslagen... toen, toen je ja, hoorde ja, waar vond, we het over gingen het, hebben. En ik ben, ik ben benieuwd... Heb je... de, ja? de laatste tijd nogal aan het dichten, dus okay. wij horen jullie... en ik dacht, ja, dan gaan we weer. En, en heb je een uh, nachtgedicht gemaakt net? Ja, het, het valde trouwens ook dat, dat nu die laatste gedichten... de dood nog alles voorbij komt. Die zit er bij mij ook in. <laughs> is, uh, nou ja, ja dat is, de nacht is misschien ook wel de tijd... waarin je over dat soort dingen nadenkt. Dat je over ja, eindigheid en sterfelijkheid eerder nadenkt... Ja. dan op een drukke dag vol bezigheden. Uh -huh. En die meneer die... Oh, even hoor. Er was een meneer die zei dat hij af en toe ziek was... en dat hij daarom... Uh, het gevoel had dat hij veel goed gebruik van zijn tijdboost maakte. Ja, maken. Pim was dat volgens mij, ja. En, en zelf heb ik, ja, ik zit al twaalf jaar in de WO. ik heb in de verpleging gewerkt. Ja. En steeds meer het gevoel van uh, onthaasting eigenlijk, van de tijd nemen voor dingen. Ja. En gewoon echt genieten van, dus, dus niet juist haast krijgen van ik moet nog van alles. Mm -hmm maar echt de tijd nemen voor dingen. Dat zou ik die manier een beetje... Meen... maar hij klopt niet te moet ik zeggen. Nee, maar goed, uh, je zegt de neem de tijd... in plaats van uh, de tijd achterna van, te ik jagen. Ik wil nog dit en ik wil nog dat. En ja. Zo. Ja. Prima om dingen te willen. En, en maar ja, ook de echte tijd ervoor nemen... en van genieten van wat je doet. Uh, ja. ja. ja Oké, okay, nou ja, dat was een beetje moralistisch. Nee, niks moralistisch is een goede tip, uh, okay. lijkt me. En de manier waarop uh, jij uh, met, met die tijd omgaat. Ja. Komt die benadering ook voor in je nachtgedicht... Uh, nou, laat ik het maar gewoon voorlezen. Dan, ja, uh, ja, oké. Okay. Uh, oké, okay, komt-ie, nacht. Joep. De dag is kort en in de zomer lang. Als je op de equator woont, is het op het even. Daar valt op zes uur plots het donker. En ochtend zie je hem dito. De zon, het is licht. Hier doen we rustig aan. De ochtend schemert treuzelt, de avond donkert traag. Als het echt donker is, zijn er dieren, werkers, die sluipen door de nacht. De anderen zijn aan het slapen. Daarom praten ze zacht. Wie wil er met hen ruilen? Ik wel. Ik werkte lang bij mensen thuis. Was waker van de zieken in eigen huis. De mens die lag te sterven, daar zorgde ik toe voor. Het veel geleerde jaren. Het leven stopt. Ga door, want ook in nachten werkt de voedvrouw. Zij begeleidt de andere kant van het leven. De start, een blije tijd. Het zijn extremen van het leven. Dan telt niet eigendom of kapitaal. Wat telt, is pijn, verdriet en vreugde. Geboren worden, sterven. Er is een tijd voor ons allemaal. Dat ja, een heel persoonlijk gedicht, hè? Ja, ja, ik, ik, ja, ik schrijf van alles. Hele persoonlijke heel persoonlijk. Het wisselt heel sterk. De ene keer ruikt het, de andere keer niet. Net dus, uh, wat er boven komt. Uh. Ja, het, het hangt vanaf uh, uh, wat, wat je ingegeven wordt. als wel, uh, Ja, van het onderwerp. en, ja. en ja, Het vloeit de laatste tijd uit mijn pen bijna. En vooral toch. Het is ongebruikelijk dat ik s'nachts uh, <laughs> iets aan het schrijven ben. Maar, maar dit, ja. dit was je eerste nachtgedicht ooit, of niet? Oh, dat... Ik heb wel, nou in totaal nu Misschien een stuk of dertig, veertig of zo. Ik eigenlijk... ik moet ze, ze liggen een beetje door elkaar. Ik moet het nog een keer ordenen. Ja, maar op dit moment uh, vloeit je pen uh, goed. Wat dat ja, betreft. Ja, de laatste maand. Maar uh, is het enorm uh, bezig? Ja. Kobi, dankjewel ja. voor je nachtgedicht. Okay, uh, nu net geschreven op ons verzoek. Mooi, dankjewel Kobi. Een uh, tweet van Elianne. Elianne maakt ook uh, een nachtgedicht. Gedicht uh, gevormd door een gros karakters. Woorden schieten niet tekort. Woorden die vloeien willen, waar geen plaats voor is. Eigenlijk een gedicht over Twitter. Hè? Nou, vooruit. Mocht ook best even. Meneer Zonneveld, nacht. Goedemorgen, meneer. Ja, Aad Zonderwold uit de mooie stad uit de Duining. Dag, meneer Zonderwold, in Den Haag dus, hè? Ja, exact. Nou, ik had een liedje. Ja. En dat is meer dan 60 jaar geleden, dat ik leerde op de lager school. Ja. En de mensen, die dezelfde de letteren van ik, zullen kunnen herinneren. Oh, en dat heette, dat bundeltje, dat heette, kun je ja. nog zingen, zing dan mee. Oh ja, dat ken ik ook nog, hoor meet je dat nou? Ja, van mijn moeder. Oh, oké. Oh. Ja. Nou, you're talking, man. Yes, nou, I'm talking, hè. En, en stond daar een mooi gedichtje over de nacht in? Pardon? Stond er een mooi gedichtje over de nacht in? Uiteraard. Ik moest je liedje leren. Ja? En dat, ja, ik wil nog proberen te zingen, maar ik ben sommige regels ben ik kwijt. En dat heet. eh uh, eh uh, kijken. Uh, oh, je, Ik ben een beetje van de koko. Nou, hoeft niet hoor. Nee. He, heeft u het bundeltje voor zich liggen? Pardon? Heeft u het bundeltje voor zich liggen? Nee, nee, nee, nee. nee, of, nee. of gaat het uit uw hoofd doen? Ja, uit mijn hoofd, ja. En dat ging eh, ongeveer zo van... Eh, ik hoop dat er mensen zijn die reageren erop. Eigenlijk. Nou ja, la, laat maar even wat horen. Wie weet dat mensen dan reageren of we het liedje kunnen afmaken ja. wellicht. Ik, ik, ik heb het ooit te pakken. Natuurlijk en dromen verzonken. Natuurlijk een dromen verzonken. Het maandje spings... ...schwinkt uh, spiegelend neer. En honderden sterretjes zwinkelen is zacht zacht in het Houdere meer. Het windige loof ruist door het loven. En rust de vogels in rust. En dan maakt de lirisch En dan komt er het volgende. Uh, ja, dat uiteindelijk... Uh, hoe mooi is het dan eigenlijk dat de zo ver, verstrekt, waarom? Mm -hmm. mm -hmm. dus dat, nou, dat... Ik, ik ben de, de, de tekst verder kwijt. Nou, maar misschien dat mensen die tekst wel weten thuis, of dat ze denken, hé, hey, dat liedje ken ik ook nog. Dat kun je nog zingen, zing dan mee. Dus als mensen die de tekst herkennen of de tekst af kunnen maken, liever gezegd, want u gaf een mooie voorzet, meneer Zonneveld. Dan uh, stel ik voor dat mensen ons even een mail sturen voor even Bellen. Het kan nog een uh, ja, ruimte. En, rus en, en, en, en, en, en rusten, de vogels in rust. Rusten de vogels in rust. Dat, dat zijn het, de laatste. Ja, dat zijn regels. Weet je wel, we zijn meer Ja, maar, ja. Ben ik maar, maar ik ben kwijt. Maar dat zijn de laatste. regels. Ja, dat kan me voorstellen dat dat er niet meer helemaal in uw hoofd zit. Het ging wel over de nacht, weet je wel? Absoluut. En heeft u een mooie voorzet gegeven. Als mensen de tekst kunnen afmaken, laten ze ons mailen. kazalunaatncw.nl. Ja. Of laten ze ons eventjes bellen op 0800 080. Ik heb geen internet, 1921. maar misschien dat ze kunnen reageren in Ze kunnen ook bellen. 0800 080.112. Dag meneer Zonneveld. Bye bye. Morgen zong van meneer Zonneveld. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Meneer van hetzelfde, Goeie nacht. Ja. Ja, goeienacht. Ja. U heeft ja, ook een nachtgedicht ik, geschreven? Ik, ja, ik schaam me een beetje, want ik, bij mij heet dat ook droom. En Ik, nou, eh, ik, ik ken van het leven, dus misschien dat ik daar. Uh, maar dit is geen plagiaat in ieder geval. Nee, maar je hoeft er zich niet voor te schamen hoor. Ik bedoel, nee. uh, uh, hm. het is uh, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, hè, poëzie. Oh, nou, bedankt. Toch? Niet. Ja. Ja, oké, okay, maar wordt dat niet gezegd. Uh, en gaat u kijken. Ja, ik heb een tijdje terug, of twee dagen geleden, droomde dat ik uh, weer eens van mijn moeder, die is al lang dood. Ja. En dat uh, heb ik nu dan maar eventjes snel geprobeerd. Maar dus ik weet niet wat het voorstelt hoor. Nou, la laat Met, horen. geef de titel: Droom. Moeder, ik droomde dat hij heel moe was. en bijna dood ging. Ik zei: ga maar liggen. Nou, ruim ik wel op. Punt. Tja. Heb je het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Ik ben er een beetje stil van. Ja, is mooi. Ja, het is omdat het zo, zo, het is zo uh, direct is. en het is ja, zo, zo praktisch ook haast zou ik zeggen. Ja, ja, ja. ja? Ik, ik, het is... Wil je het, het het nog één keer laten horen, meneer Van Hetzelfde? Ja, is goed, ja. ja. Droom. Moeder, ik droomde dat hij heel moe was en bijna dood ging. Ik zei, ga maar liggen. Dan raam ik al op. Punt. Dank u wel, meneer Van Hetzelfde. Ja? En een goede nacht nog. Okay, Droom, zo heet het gedicht van meneer Van Hetzelfde. Jan, goede nacht. Hallo. Je hebt ook een eigen gedicht over de nacht gemaakt? Ja, een paar jaar geleden geschreven bij een, uh, een schilderij in Kuntzijk. Mhm. Mm en dat zou je al bij kunnen passen. Laat ze horen. Laat me slapen, laat me rusten. Ik zoek het donkere van de nacht. Ik zoek de stilte van het zwijgen. Een plek waar niemand mij verwacht. Laat me liggen, diep gebogen. Ik sla mijn armen om mij heen. In de stilte kom ik mij tegen. Wat ik denk, hoor ik alleen. Ik voel jou nader tot mij komen. Ik hoor je adem, ruik je haar. Ook jij zoek rust, ook jij zoek stilte. Daar ontmoeten wij elkaar. Bij wat voor soort kunstwerk is dit gemaakt, Jan? Hoe zeg je? Bij wat voor soort kunstwerk is dit gemaakt? Uh, ik werd gevraagd door een, uh, een kunstenaar... om gedicht bij haar schilderijen te schrijven. En dit was een schilderij dat heette Silence. Mm -hmm. En uh, ik heb mijn interpretatie van dat schilderij uh, geschreven. In woorden gevat... Mooi. Jan, dankjewel. En een goede nacht nog. Oké, okay, dank je. Uh, Mevrouw Koogje, goeienacht. nacht. Ook u heeft een eigen gedicht over de nacht paraat voor ons, hè? Ik heb net een uh, gedichtje even heel snel zitten oh, schrijven. Ook net zitten schrijven, heel goed. Ja? Ja. Ik uh, ben niet zo'n erge dichteres, maar ik zal het even op... Uh... Na het tellen van schapen en dan nog niet kan slapen... ga ik uit bed, wanneer de radio, waarna de radio wordt aangezet. Met dopjes in mijn oren kan ik zoveel mensen horen. Ik kom tot rust, ga naar bed als mijn energie is uitgeblust. Dat was het. Nou, een mooi gedicht waarin wij ook nog voorkomen... Een nachtgedicht, een nachtgedicht waarin ook de radio nog voorkomt. Ja, ik uh, ben altijd heel blij als het Casa Luna is... en uh, dat de mensen bellen, want het is niet altijd. Maar uh, ik vind het heerlijk en ik vind het heel jammer... dat dat nooit op de dag is, want ik vind het fijn... om naar andere mensen te luisteren. Ja, ja, ja. Nou, ik uh, ben blij dat u uh, voor ons graag wakker wil blijven. Frank ja, oké. Okay. Uh, Jannie, goedenacht. Goedennacht. U heeft ook een eigen gedicht over de nacht? Ja, nou, ik heb er meerdere hoor. Ik heb er drie dus uh, ik nou, zal er één voorlezen. Ja, mag ik het mooiste dan horen over de nacht van u? Nou, de mooiste. Nou ja, wat de u de het mooiste nacht vindt nacht. dan, hè? Uh, kan ik kan ook niet goed slapen, dus. Maar ik zal één vast voorlezen. Ja, graag. goud. Het is niet allemaal goud wat er blinkt, het is niet allemaal kristal wat er klinkt, het zijn meestal symbolen of vervlogen idolen. Als een mens eens meer nadacht over trouw, bracht dat niet zo'n berouw. Zou er meer saamhorigheid zijn? Gaf dat niet die, steeds die droeve pijn, die zo moeilijk is te genezen. Al word je nog zo geprezen. Het komt van binnen uit de ziel. Hoe kun je dat verklaren? Het raakt de teerste snaren. Iemand die dit gevoel niet heeft, die toch al zoveel jaren leeft... Ik kan niet begrijpen wat daar binnen komt kijken. Het, het moet sterker zijn dan kracht, dan menselijke macht. Ik kan er geen woorden voor vinden die die ziel kan verslinden. Jannie, dank voor dit gedicht en een goede nacht nog. Nou, ik heb er dat... nog veel meer hoor. Maar... Ja, maar we, we, we houden het nu even bij een, Als je het goed vindt, Janni, dankjewel. Een van de 300 gedichten van Janni. Ja. ja, IJsland, dat is een land met uh, in, in de winter erg lange nachten. Maar dat ik denk nou niet dat die nachten niet gepassioneerd zijn. Nachten vol verlangen, daarover zong in 1994 Siga op het Songfestival. als we weg in en She got een van de allerbeste IJslandse bijdragen ooit, vind ik althans aan het Songfestival. Ja, toen we deze uitzending gingen voorbereiden, moest ik ineens ook denken aan mijn moeder. En mijn moeder is 90 inmiddels en die heeft haar lange leven lang uh, gedicht. En mijn broer en ik hebben een paar keer uh, een bundeltje daaruit samengesteld, omdat ze was er altijd heel bescheiden over dat dichtwerk, maar ze vond het ook heel belangrijk en het, het ligt dicht bij haar hart. En wij vonden dus uh, mooie gedichtjes in, in haar nachtkastje. Een aantal daarvan zijn gebundeld en een aantal daarvan, ja, dat dat dat uh, is het ligt nog steeds in dat nachtkastje. En dit gedichtje, dat, dat weerspiegelt wel uh, haar uh, romantische ziel. Ja, negentig is. ze. Uh, is ze mooi, mooi band. Dus ik, ik neem de vrijheid om het even voor te dragen. Nu mogen de schone dromen weer komen. Nu sluip ik weer stil in mijn nachtpaleis. Daar geuren de grote rode rozen en speelt de viool haar hartstochtelijke wijs. En door de felverlichte zalen glijd ik met jou over het gladde parket. Kozend en minnend en minnend en kozend tot het de morgen om spelet. Je vindt mooie dingen af en toe in zo'n nachtkastje. Ja, morgen een uh, bijzondere aflevering van uh, Casa Luna... want dan is de gast bij Lex Boomeijer, acteur Bram van der Vlucht. Hij zal morgen aanwezig zijn bij de jaarlijkse Nooit meer Auschwitz-lezing... die dit keer gehouden wordt door architect Daniel uh, Liebeskind. En in Casa Luna vertelt Bram van der Vlucht... morgen voor het eerst in het publiek zijn persoonlijk verhaal... over de uh, oorlogsgeschiedenis van zijn naaste. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Lex...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 En daarmee werd het bijna twee uur. Ik ga voor vannacht de luiken sluiten hier van ons Huis van de Maan. Straks klinkt dankzij Roel als de nacht weer anders hier op Radio 1. Ik wens u er alle plezier bij. En wat ons betreft heel graag tot morgen even na middernacht. Goedenacht voor nu. En dank voor al uw gedichten, al uw liedjes, al uw teksten over de nacht. Ik maak er ook een mooie gedichte dag van trouwens. Dag.